8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Spoeddebat over vastgebonden gehandicapten. ASML boekt recordwinst en Robin Haasten naar derde ronde Australian Open.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 Nou, Web verkeersinformatie 35 files, 120 kilometer bij elkaar. Twee opvallende, allebei door aanrijdingen. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Vinkenveen en Knoop het Oude Rijn 11 kilometer. Daar is de linker rijstrook afgesloten. En op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Veldhoven Zuid 6 kilometer. En daar is de rechter rijstrook dicht.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 Kijk op t slash zakelijk. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Brandon, 18 jaar en verstandelijk gehandicapt. Zit al jaren binnen en vastgebonden aan een muur. Er wordt ernstig getwijfeld aan de opvatting van de instelling... of dit nou de enige mogelijkheid is. De regering wil een politiemissie naar Kuloos, Afghanistan. De Duitsers hebben daar ervaringen mee, die hoort u zo. En de topambtenaar uit de Wikileaks-documenten, u weet wel... die houdt de steun van zijn minister. Minister Uri Rosenthal is dat van Buitenlandse Zaken staat pal achter Pieter de Gooyer die topambtenaar die voorkomt in de Wikileaks stukken. De Gooyer zou de Amerikanen hebben geadviseerd om destijds Wouter Bos onder druk te zetten, zodat Bos in 2009 niet langer tegen een verlenging van de missie in Afghanistan zou zijn. Als het gaat om een gesprek dat de ambtenaar van Buitenlandse Zaken, de heer de Gooyer, heeft gevoerd op een bepaald moment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 En ik heb dat ook van hem dus begrepen. En ik, wat dat betreft, ik sta voor deze ambtenaar die zijn werk uitstekend en vol, volop integer doet. Politiek verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, de minister is zeer standvastig. Is hij echt zo zeker van zijn zaak? Nou ja, hij voelt zich kennelijk zo zeker van zijn zaak... want hij ontkent dus het verhaal over uh, de gooier. Terwijl die kabel van uh, Wikileaks daar toch echt uh, heel helder over is. Daar staat gewoon in ronde bewoordingen... dat de gooier, de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Ivo Daalder... heeft uh, geadviseerd om uh, de Amerikaanse minister van Financiën, Geithner... Uh, vervolgens bos onder druk te laten zetten... om Nederland dus te bewegen, in Oeruzgan te blijven... omdat we dan anders... Uh, onze uh, klapstoel bij de uh, VN uh, of bij de bij de G20 in Pittsburgh zouden kwijtraken. Nou uh, ja, dat gaat toch, uh, dan gaat het om het ene Nederlandse belang, Oeruzgan, versus dat andere Nederlandse belang, um, Pittsburgh aanzitten aan die G20. Dat zou hij dus volgens die uh, Amerikaanse kabels uh, zelf ter discussie hebben gesteld. Dus bovendien nog dat andere verhaal over die um, uh, ambtenaar van Buitenlandse Zaken, die zou hebben geadviseerd om die Joseph Kony um, ja. te laten liquideren. Dat wordt ook half ontkend door Roosendaal. Ja, hij is kennelijk zeker van zijn zaak. Maar het zou tegelijkertijd ook wel erg kras zijn als het allemaal niet waar is. Mm, ja, maar het is allemaal interpretatie. hè? Dat is wat ik Roosendaal gisteren hoorde zeggen. Uh, het is maar hoe je het, ja, hoe je het vertaalt. Natuurlijk is het interpretatie. Maar die Amerikaanse diplomaten die zitten daar om voor hun bazen in Washington verslag te doen van de situatie in Nederland. Uh, althans, de uh, diplomaten in Nederland. En die hebben er volgens mij niet echt een belang bij... om uh, de werkelijkheid hier heel anders weer te spiegelen dan... Um dan, dan die is, want daar krijgen ze uiteindelijk dan problemen mee met hun uh, ministerie in, in Washington. Dus het um, kan best zijn dat ze hier en daar eens iets overdrijven. Of dat ze er een beetje naast zitten. Maar het zou wel heel bijzonder zijn als die verslagen allemaal niet kloppen. Wat betekent dat nou voor um, geloofwaardigheid van Haagse topambtenaren? Wat zegt dat over hun macht en die van de minister? Nou ja, ik... Het geeft in elk geval het beeld dat uh, de gooier, uh, ook de naam van, uh, Karel, van Karel Oostrum van uh, Algemene Zaken is hierover gevallen, dat die uitspraken deden, die, uh, of lijken te hebben gedaan, die ingingen tegen de positie van een van de regeringspartijen, namelijk de Partij van de Arbeid. Het roept dus een beetje de vraag op in hoeverre coalitiepartijen er erop kunnen vertrouwen dat ambtenaren <coughs> pardon, hun beleid ondermijnen, ...als ze dienen onder een minister van een van de andere partijen. En dat is toch wel buitengewoon intrigerend in een land dat altijd coalitie-regeringen heeft. Ja, en voor, voor uh, oud-minister Verhagen van Buitenlandse Zaken, nu de vicepremier op Economische Zaken... Uh, ...ja, daar geldt natuurlijk een beetje voor. Hij stond al bekend als een uh, geslepen machtspoliticus. En wat er nu gebeurt is, dat versterkt dat beeld nog eens een keer. Als de verslaggeving van de Amerikanen klopt... ...ja, dan zat hij echt uh, te stoken om, om de Partij van de Arbeid te beschadigen. Wat denk jij, Wilco? Krijgt dit maasje nog een staartje? Nou, een minister die heeft gelijk zolang het tegendeel uh, niet is be bewezen. Maar er is nu natuurlijk wel uh, twijfel gezaaid over wat er allemaal aan de hand was. We hebben inmiddels uh, nog een kabel ontdekt waarin staat dat uh, de gooier uh, de Amerikanen informeerde over een knetterende ruzie tussen Verhagen en Koenders. De mm -hmm. andere minister op buitenlandse zaken die over ontwikkelingssamenwerking uh, ging. Over de situatie in het Midden-Oosten. Ook een beetje onduidelijk waarom hij dat nou aan de Amerikanen moest vertellen. Uh, nou, de Kamer die wil nu een brief, of dit uh, allemaal klopt en of er soms een breder patroon is. Op basis van die brief gaat de Kamer dan beslissen of, uh, of er een debat moet komen. Uh, we krijgen er dus nog wel iets meer over te horen de komende dagen en weken. Nou, dan gaan we dat volgen en uh, we bellen jou alweer. Wilkom ook. dankjewel. Bijna kwart over acht is het. Dit is het NOS Radio 1-journaal. De Tweede Kamer houdt binnenkort een spoeddebat over Brandon. De jongen van 18 wordt al drie jaar lang elke dag vastgeketend aan de muur. In zijn kamer in Serenlo, een instelling voor verstandelijk gehandicapt in Ermelo. Ook is hij in die tijd bijna niet buiten geweest. Beelden van Brandon waren te zien in het programma Uitgesproken EO. Breakdance, drugs en dat soort dingen. En dansen kan ik niet als ik vast zit. Dan moet ik er ronddraaien en zo. Mijn Hoe lang zit dat vast? Sinds 2007 tot nu. En wat heb je gedaan? En nou, wat weet ik niet, zeg je het eens. Jacques Heikoop is psycholoog, wordt ook ingehuurd door het Centrum voor Consultatie en Expertise, dat bij Brandon betrokken is geweest. Heikoop heeft weliswaar niet met Brandon zelf gewerkt, maar kent wel soortgelijke gevallen. Wat ik zelf meemaak in dergelijke gevallen, als we het woord blijven gebruiken, is dat, dat de, de angst gaat regeren.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 toch die middelen kunnen gebruikt worden op een hele andere manier. Ja, maar u heeft het steeds over soortgelijke gevallen. Zijn er zoveel van dit soort ja. jongens en meisjes in Nederland? Ja, ja ik, hoorde, ik hoorde van de getallen van de inspectie naar het van tientallen... maar dat is zeker zo. En Ik zou er ook nog wel durven zeggen dat er honderden mm. zouden zijn. zijn. Zitten er dan ook meer zo vast als deze? Nou, op ja, of soortgelijke manier. Op deze manier op soortgelijke manier. En op, op deze manier zie je wel, wel jongeren, maar ook mensen die, die ouder zijn... in de verstandigheden. Ik heb bezorgd die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 Heeft u het al meegekregen? Apple heeft winst gemaakt. Heel veel winst. We gaan zo even uitzoeken hoe het komt dat ze zo, uh, zoveel geld verdienen aan hun apparaten. Eerst naar John Bakker. John, is het uh, nog steeds rustig op de weg? Nou ja, rustig. Ja, met Niet als je in de file staat, Nee, maar ja, 125 kilometer, dat is heel normaal voor een woensdagochtend. Ja. Uh, een paar wat langere, de meeste daarvan zijn veroorzaakt door aanrijdingen. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Vinkenveen en Knop het Oude Rijn, 12 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. Na een ongeluk op de A15 van Gorkum naar Europort bij Rotterdam-Charloos, 8 kilometer. En er is ook een ongeluk gebeurd op de N2 van Eindhoven naar Maastricht bij Veldhoven-Zuid. Daar staat inmiddels 7 kilometer en de rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Marco Robin Visser houdt zich vanochtend bezig met het stijgend aantal gevallen van zelfdoding in ons land. Hij is in het crisiscentrum van de GGD in uh, Haarlem. Uh, Mark Robin Visser, ben je achter uh, al de oorzaken gekomen? Nou, de oorzaken. We hebben daar vanmorgen hier uh, al een tijdje over uh, zitten praten... met uh, meneer Mokkenstorm, de psychiater en directeur van de GGZ hier. En ook met een aantal mensen die aan de crisistelefoon zitten... dag en nacht bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een gesprek. Een van de dingen, meneer Mokkestorm, die ik van u gehoord heb... is een verharding in de maatschappij. We hebben in Nederland lange tijd gezien dat het aantal zelfmoorden afnam. En nu zien we weer een stijging. Ja, uh, en dat, dat kan worden verklaard enerzijds door de economische crisis wellicht... maar anderzijds misschien ook wel omdat we meer buiten sluiten. Uh, samenlevingen waarin wat meer harmonie is en geen kloven zijn... zijn gezonder, zijn uh, weerbaarder en er zijn minder zelfmoorden. Uh, als we elkaar letterlijk en figuurlijk wat meer krediet zouden kunnen geven... dan zou er, denk ik, uh, de ruimte voor mensen om uh, met hun problemen om te gaan... Uh, groter zijn en minder wanhoop zijn. Dus ik denk dat dat wel een verklaring is, die ja. verharding. Ja. Een verklaring? Zijn er ook nog andere mogelijke verklaringen? Nou ja, er is natuurlijk die, de crisis uh, uh, is echt uh, uh, iets wat nu speelt. Um, en daarnaast uh, moeten we wel bedenken... dat deze stijging is van de laatste twee jaar... terwijl de, de lange termijn trend langzaam dalend is. Ja. Zo langzaam dat ik me daar wel zorgen over maak. We zouden daar echt een versnelling in moeten bewerkstelligen. Ik zou vinden in 2020 500 doden minder van de 1500 die er nu zijn jaarlijks. Ja. Een van de dingen die daar in Nederland uh, aan gebeurt, daar bent u ook actief in... dat is uh, de hulp, hè? gewoon eerste lijns hulp. Mensen kunnen chatten via 113-online.nl. Mensen kunnen ook bellen, 0900-113-0113. Dat is dus een soort eerste vorm van hulp. En zo zie je dat er in Nederland de afgelopen decennia... heel veel gebeurd is op het gebied van, uh, van suicidepreventie. Naast mij is even komen zitten Frank van Zomeren, verpleegkundige. U heeft ervaring... Heel veel ervaring. En u hebt ook gezien hoe dat de afgelopen decennia in Nederland veranderd, verbeterd is? Ja, het is wat meer uit de sfeer gekomen. De GGZ in geest is toch wel een voortrekker als het gaat om suicidepreventie. Ja. Uh, wij zijn als verpleegkundigen uh, steeds meer op de hoogte gebracht. We signaleren beter. We kunnen beter actie ondernemen. We zijn er veel meer op ingericht. Ja. Vertelt u eens even hoe u de laatste tijd actie ondernomen heeft. U heeft een concreet voorbeeld voor mij, hè? Recentelijk uh, hadden wij te maken met een geval op onze afdeling, ben werkzaam op een opnameafdeling binnen onze organisatie. En deze, en deze meneer die had uh, uh, aangegeven dat hij zich erg suïcidaal voelde, was ons uh, uit het oog geglipt, onmiddellijk actie ondernomen en met uh, een goed resultaat. Ja. Hij was naar een hotelkamer gegaan. Hij had daar plannen gemaakt uh, om een einde aan zijn leven te maken... Ja. maar door uh, oplettendheid ja. van ons ieder uh, uh, is het uh, goed afgelopen. Je kunt mensen dus ook op het laatste moment nog uit dat gat trekken? Dat klopt. Door... Je kunt resultaten boeken? Ja, veel in contact te blijven, goed doorvragen... Uh, een luisterend oor vindt in ieder belangrijk... Dus te sprieten gaan ook bij dit soort situaties... bij ons erg uh, snel omhoog. Ja. En is dat iets nieuws? Is dat iets wat vroeger in, in, niet gebeurde? Veel hulpverleners hebben gedacht dat door, door, door ernaar te vragen... je eigenlijk die suïcidaliteit kon oproepen. Dat is echt een fabeltje. Zo zijn er wel meer fabeltjes die uh, we elkaar hebben wijsgemaakt... Goed onderzoek heeft ons nu uh, uh, verteld ja, hoe we het aan kunnen pakken. Maar bovendien ook hebben de patiënten ons zelf verteld hoe ze het eigenlijk hebben willen. En ze willen gewoon echt serieus genomen worden en niet veroordeeld worden. En voor gek verklaard. En dat doen wij. We gaan nu serieus met hun in gesprek na wat is nou eigenlijk wat jij wil. En hoe kunnen we dat uh, het, het leven voor jou draaglijker maken. De strijd tegen de uh, toenemende suicides in Nederland. Jan Mokkenstorm en uh, Frank van Zomeren. Hartelijk dank. Mark Robin Visser houdt zich daar vanochtend mee bezig. Je hoort hem later nog meer. Dan Afghanistan. Moeten Nederlandse politiemannen en vrouwen nou naar dat land... om daar Afghaanse collega's op te leiden? De Tweede Kamer beslist er de komende tijd over. De regering Rutte wil een politiemissie naar de noordelijke provincie Kunduz. Een gebied waar Duitsland al acht jaar militairen heeft gestationeerd... en ook dus al acht jaar ervaring heeft met politieopleiding. Nou, dat valt niet mee. Het is beter dan niks. De situatie is zeker zeer onbevredigend. Men is längst niet dort aangekomen wie man het verwacht had. De zielen zijn sicherlich niet zo erreicht worden. Ja, het is beter dan niks, maar het valt toch flink tegen. We hebben bij lange na niet bereikt wat we van plan waren. Dat zegt Jan Schuurman. Hij was als politiecommissaris ruim een jaar in Afghanistan om daar Afghaanse collega's op te leiden. En daar heb je veel geduld voor nodig. In zoverre had het zich geloond, maar wie gezegd, daar moet man sehr veel geduld hebben. De Duitse politie verzorgt al sinds 2002 trainingen voor de Afghaanse politie in de noordelijke provincies, waar ook een paar duizend mannen en vrouwen van het Duitse leger zijn gestationeerd. Duitsland wilde graag naar het noorden, omdat het er toen nog heel rustig was. Ook de agenten konden zich nog vrij bewegen. Man kon eruit gaan en naher. man kon überhaupt niet meer uit gaan. Er waren dagen, soms weken, waar wo man überhaupt niet rausfahren uit kon. Dagen en weken lang zitten de agenten nu soms opgesloten... omdat het te gevaarlijk is om van de legerbasis af te gaan... waar de trainingen plaatsvinden. Dat was ook een van de eerste dingen die Martin Schilf opviel. Hij is lid van de ondernemingsraad en de politievakbond en hij ging vorig jaar kijken hoe de werkomstandigheden zijn. Die collega's, en collega's kunnen ook niet uit uit deze onderkunften... uit deze geschützten en gaan ook niet raus uit de En dat is schon schwierig dan over langere tijd... Zeit... Op deze enge ruimte daar ook samen te leven en te arbeiten. Je zit echt op elkaars lip. Vooral als je langzamer in zo'n kleine ruimte moet wonen en werken. Dat is heel zwaar voor de agenten. En dan de kandidaten, de Afghanen die zich aanmelden om politieman te worden. Wat zijn dat voor mensen? Ze hebben geen vooropleiding. wat ik daar gezien en heb. Het is einfach een mogelijkheid die Afghanen ook zien überhaupt arbeid te hebben. Ze hebben geen vooropleiding. Voor veel mensen is het een kans op werk en een inkomen. En het is moeilijk om ze iets te leren, want de meesten zijn analfabeet. Ze hebben nooit eerder op school gezeten. Ook lichamelijk zijn ze niet allemaal even fit. Dat is ook geen voorwaarde om toegelaten te worden, zoals bij ons in Duitsland. Ze kennen trouwens ook de wetten nauwelijks. Het optreden van de Afghaanse politie wordt voor een deel gestuurd door de mogelijkheid om bij te verdienen. Jan Schuurman vertelt dat mensen vaak gearresteerd worden voor pietluttige dingen. En dan mogen ze zich weer vrijkopen. Dat is een mogelijkheid om uit het gevangenis weer heraus te komen. Om zich vrij te kopen. De legale middelen zijn beperkt. Een strafgevangene of een inhaftierter ziet kaum een verteidiger. Ganzelten zien ze nu een staatsanwalt. En een haftrichter zien ze überwiegend ook niet. Dat vrijkopen is trouwens een van de weinige mogelijkheden om weer uit de gevangenis te komen. Want advocaten en rechters zijn er nauwelijks. En Als je bij de Afghanse politie niet genoeg verdient, dan lonkt altijd de tegenstander. Dat in polizeibeamten met hun uitrusting verschwinden, niet weer optauchen. Wat ze maken, weet men niet. Of ze de uitrusting verkopen, of ze naar de Taliban gegaan zijn, of ze zogar betaald werden. 10 à 20 procent van de agenten verdwijnt met uniform en uitrusting. Misschien verkopen ze de boel of ze gaan in dienst van de Taliban. Er wordt gezegd dat die twee keer zoveel betaalt. Echt controleren kunnen de Duitsers dat allemaal niet zoals gezegd, want ze leiden de agenten in hun beveiligde kampen op. Wat er daarna op straat en in de bergen gebeurt, dat weten ze vaak niet. En het is te gevaarlijk om daar te gaan kijken. Vakbondsman Schilf komt tot een rigoureuze conclusie: politie hoort niet in oorlogsgebieden. Polizisten en politisten gebeuren naar onze alvassing niet in Kriegsgebieden, nur dahin waar gebieden befriedet zijn. En dan kan man dort ook een vernuftige machen. maken. Maar hij kan zijn collega's die er wel heil in zien, niet tegenhouden. Deelname aan de missie is vrijwillig en er zijn genoeg agenten die mee willen helpen. Onder het motto: een beetje opleiding is beter dan niets. Nou, we zijn het al, de besluitvorming hierover. In Nederland is in volle gang of er nou wel of niet een politiemissie naar Koenders moet. Het eh, bal ligt op dit moment vooral bij GroenLinks. Die partij weet nog niet wat het daarmee aan moet. Later meer ervan. Vijf voor half negen. Zes miljard dollar winst in drie maanden. Maar wat is dat waard als de grote baas weer ziek is? Technologiebedrijf Apple verkoopt nog steeds heel veel MacBooks, iPhones en iPads. Met als resultaat dus die enorme winst. Maar iGod, Steve Jobs, is weer ziek. De koers van het aandeel Apple zakte daardoor. Na de aankondiging van Jobs om met ziekteverlof te gaan. Wim Zwanenburg van Vermogensbeheerders Troeven en Lemberger... is onder de indruk van de groei van Apple. De groei van uh, Apple is fenomenaal en dat is uh, bekend. U noemde al uh, de iPad, uh, de iPod, de Mac-computers... maar natuurlijk ook uh, de downloads... waar er al meer dan uh, 10 miljard van uh, zijn gemaakt via de app-stores. Dus uh, Apple zit in een heel duidelijk stijgende trend. Maar de cijfers gisteravond die waren zo goed... dat uh, alle analisten-taxaties en prognoses totaal zijn weggeblazen. De prognoses die zijn heel ver overtroffen... En ook de outlook, de prognose voor het nu lopende kwartaal... die is door Apple weer verder verhoogd. Wat doen andere bedrijven? Of, of um, is Apple een uitzondering? Nou, Apple is toch wel een totaal ecosysteem. Uh, je kan zeggen dat ze de fans uh, aan zich uh, weten te binden. Maar uh, de totale combinatie van, uh, van mooie gadgets... Uh, modieuze trendgevoelige apparatuur... met heel soepel so werkende software... Dat heeft uh, Apple uh, wel heel goed voor elkaar gekregen. Dat verkoopt zichzelf, zou je bijna kunnen zeggen? Dat uh, verkoopt zichzelf. Uh, uh, let maar eens uh, bijvoorbeeld op één aspect, bijvoorbeeld bij, uh, bij de iPad: de batterijduur en de oplaadtijd enzovoort. En daarmee uh, overtreft het de concurrenten. Ja, kwaliteit en uiterlijk. Dus uh, moet je dan ook als zo'n bedrijf zijnde steeds met iets nieuws komen? Nou, je zou zeggen dat ze er bijna om doen uh, dat ze een trage introductie hebben of iets waar nog een paar gebreken aan zitten, zodat ze, ze hun eigen vervangingsvraag uh, creëren. Oh ja. <laughs> dus, wat zegt u daarmee? Dat ze met nieuwe versies komen of zullen ze ook nog echt weer een nieuw product in de markt gaan zetten? Nou, ze hebben, ze hebben ook wel nieuwe, nieuwe producten. Uh, de iPad uh, en wat die uh, kon en wat die combineert met elkaar, dat heeft toch uh, de markt uh, verrast. En je zag ook dat uh, Apple lange tijd uh, succesvol was in niches... of uh, met name op de consumentenmarkt. Maar nu pakken ze eigenlijk ook een steeds groter deel van, uh, van de zakelijke markt... ook met nieuwe applicaties. Het is eigenlijk een totaal ecosysteem. Het is ook niet meer alleen uh, hardware... Maar uh, veel meer dan dat. En het is bijna een lifestyle. Hmm. Het was interessant om dan even te kijken hoe beleggers reageren op die cijfers. Maar vooral ook op het bericht dat Steve Jobs uh, met ziekteverlof gaat. Uh, dat leidt toch tot een daling van de koers. Staat of valt Apple bij de gezondheid van Jobs? Nou, het is niet voor het eerst dat hij met ziekteverlof gaat. Dit is eigenlijk uh, de derde keer. Uh, Steve Jobs heeft zeker zijn stempel uh, gedrukt op de onderneming. Hij is de grote visionaire, magier, kan je eigenlijk uh, wel zeggen. Maar uh, hij heeft natuurlijk uitstekende luitenanten benoemd, uh, het managementteam, om zich heen gevormd. En uh, waarschijnlijk staat de onderneming toch voor de komende vijf jaar wel in de stijging. Maar de beleggers allerlei... denken daar kennelijk anders over. Nou, dat zag je in eerste reactie op, uh, op maandag uh, op uh, de beurs van Frankfurt, waar het aandeel ook genoteerd staat. Maar dat is een dunne handel. Gisteren viel de ko het koersverloop op uh, Wall Street wel uh, mee. En uh, na beurzen reageerden de beleggers uh, opgetogen over de nu nieuw gepubliceerde cijfers. Dus waarschijnlijk uh, wordt de fundamentele trend voor Apple toch belangrijker dan de bijdrage van uh, Steve Jobs. Okay. Weer Zaneburg van Vermogensbeheerder Stroeve en Lemberg. Goed nieuws voor de zakelijke smartphone gebruiker. Let's talk business.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 Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Centraal Beheer Achmea. Aan alles gedacht. Dus u wilt goedkoper vliegen dan met... Vliegwinkel.nl Ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. Radio 1. Het NOS-journaal. Oud-dictator Haiti aangeklaagd voor diefstal. En Amerika rolt rode loper uit voor Chinese premier Hu. Het is 1 over half 9. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. 25 jaar lang hield hij zich schuil in Frankrijk... maar afgelopen weekend verscheen Jean-Claude Duvalier ineens weer in Haiti. In justitie daar heeft de kans aangegrepen... om deze babydoc direct te vervolgen voor corruptie en diefstal. Hij zou tijdens zijn dictatuur miljoenen dollars hebben verduisterd. Na het eerste verhoor werd hij weer vrijgelaten... maar hij houdt zich beschikbaar voor justitie, zegt zijn advocaat. Hij heeft een garantie formel. il heeft niet enfin, op het woord waar hij nest Duvalier heerste in de jaren 70 en 80 over Haiti. Hij volgde zijn vader op, Papadok. De Chinese premier Hu Jintao is in Washington met alle egaars ontvangen. Hij werd op het vliegveld opgewacht door vicepresident Biden. Het vierdaagse staatsbezoek begon gemoedelijk. Hu schoof aan voor een intiem diner met president Obama. En of de heikele onderwerpen meteen aan bod zijn gekomen, dat is niet bekend. Obama wil het deze dagen vooral hebben over defensie en over de economie. De bedoeling is dat de Chinezen hun munt in waarde laten stijgen, zegt het Witte Huis. Ze hebben een limited steps. Uh, Om hun currency te revalueeren. En onze geloof is dat, zoals je hoorde, secretaris Geitner en hier uh, We geloven dat meer moet worden gedaan. En buiten verzamelden zich honderden demonstranten die hopen dat Obama vooral iets zal zeggen over de mensenrechten in China. En met name de rechten van Tibet. Vrede Tibet! Vrede Tibet! Vrede Tibet! Wat do we want? Vrede Tibet! Wat do we want? Vanmiddag wordt hoe officieel ontvangen op het gazon van het Witte Huis... en vanavond volgt het officiële staatsbanket. De vlag kan uit bij chipmachinebouwer ASML. Het bedrijf in Veldhoven heeft nog nooit zo'n hoge kwartaalwinst behaald. En ook de omzet liegt er niet om. Financieel redacteur André Meijnema. ASML is wereldmarktleider in hele ingewikkelde en geavanceerde chipmachines... en hofleverancier van bijvoorbeeld Intel en Samsung. Machines die 25 tot wel 65 miljoen euro per stuk kosten... In de recessie stelden bedrijven de aanschaf van die dure machines uit. Maar de vraag is nu massaal. Net als de vraag naar chips, die steeds meer kunnen, steeds meer geheugen hebben... en sneller werken en vooral klein zijn voor gebruik in laptops, mobieltjes en iPads. De omzet van de ASML was drie keer zo hoog als een jaar eerder... en de winst was acht keer hoger. Over heel 2010 komt de netto-winst uit op ruim 1 miljard euro. De Tweede Kamer heeft zich het lot aangetrokken... van de verstandelijk gehandicapte Brandon. De jongen van 18 zit in de instelling Serenlo in Ermelo... en wordt daar al drie jaar lang dagelijks aan de muur geketend. Volgens de instelling kan het niet anders. En de gezondheidsinspectie is het ermee eens. Maar de Kamer vraagt zich af of er echt geen andere oplossing is... en wil een spoeddebat. Sabine Uitslag van het CDA. Is het personeelstekort of heeft het te maken met deskundigheid van personeel, uh, handelingsverlegenheid. Mensen lopen de benen, hun benen in de knup en willen alles voor die patiënt doen. Maar is dit dan ook het beste? Past dit het beste bij zijn hulpvraag? Nou, dat zijn wel dingen die ik, uh, ook als oud-verpleegkundige, nu wel bovenkomen. Wanneer dat spoeddebat wordt gehouden, is nog niet bekend. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en in Groningen vallen er enkele buien. In de loop van de ochtend komen ook in de andere noordelijke provincies buien voor... en die trekken ook geleidelijk steeds verder naar het zuiden. Vanmiddag blijft het wisselend bewolkt en valt er dus verspreid over het land een bui. Naast regen is er dan ook kans op wat hagel. Er staat vandaag een meest matige noordwestenwind... en aan zee is die soms vrij krachtig en het wordt ongeveer 4 of 5 graden. Vanavond neemt de buiigheid af en klaart het op. Daardoor vriest het vannacht op de meeste plaatsen 0 tot 2 graden. Alleen in Zeeland en op de Wadden blijft het iets boven 0. Morgen, donderdag, komt de wind uit het noordoosten. Daardoor wordt het iets kouder, maar zijn er wel meer zonnige perioden en blijft het droog. temperatuur morgen ligt rond 3 graden. Na de rest van de week is het rustig winterweer. Er is veel bewolking, soms valt er een beetje neerslag. En de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar. Ongeveer 5 graden overdag en 0 graden s'nachts hebben nou, Verkeersinformatie, 35 files, 143 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor dit tijdstip. Na een ongeluk op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... bij knoop het Oude Rijn nog 11 kilometer. Na een ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum... tussen Dodewaard en Tiel, 8 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij Geldrop 5 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. En er is ook een ongeluk gebeurd op de N2 van Eindhoven naar Maastricht bij Veldhoven. Er staat nog 5 kilometer file. Alle rijstroken zijn weer open. Een opleiding volgen naast het werk, dat doe je niet zomaar. Dus als je het doet, doe het dan goed. Bij NCOI.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het Australian Open is goed op stoom gekomen. Twee Nederlanders kwamen er in actie, Robin Haase en Aranxa Rus. Marcella Meske, goedemorgen. Goedemorgen. En we hoorden het al, goede nieuws, net afgelopen ja, een uurtje geleden. Robin Haase, wint is door naar de derde ronde. Was het nog lastig? Nou, eigenlijk niet eens. Ik vind het uh, verrassend knap. Hij won in vier sets. Uh, eerste twee sets uh, gewoon makkelijk. Twee keer 6-4. Breekt de Argentijn uh, bij de stand van 5-4 uh, in de set. Nou, perfect. Pakt hij de eerste twee sets. Komt hij 2-0 voor. Derde set: een beetje concentratie verliest. Nou, dat kan. Verliest hij 6-3. En dan komt hij ontzettend sterk terug in de vierde set. Die pakt hij gewoon met 6-2. En ja, al met al. Een Monaco, natuurlijk een gravel-specialist, Maar wel een hele taaie jongen die toch de nummer 28 van de wereld is. Dus een geweldige overwinning voor Robin Hazen. Die uh, aanvallend speelde, goed serveerde, acht aces, 54 winners. Eerste service liep en uh, ja, hij bereikt voor het eerst in zijn carrière... de derde ronde van een Grand Slam, dus top. Ja, En het klinkt goed zoals je het omschrijft. Uh, maar ja, de volgende tegenstander is Andy Roddick. Maakt die kans? Nou, kans maak je altijd. En zeker in de vorm waarin Hazen steekt. Want uh, zijn voorbereiding was ook uitstekend. Kwartfinale Chennai, tweede ronde Oakland. Hij staat gewoon heerlijk te tennissen. Alleen Andy Roddick, een man die vier keer al de halve finale haalde op de Australian Open. Grand Slam winnaar, voormalig nummer één. Uh, dat is toch een ander uh, verhaal. Dat is gewoon echt een uitdaging. Het zal een mooie wedstrijd worden. Um, Roddick is in goede doen. Ook dat nog, zou je zeggen. Mm -hmm. uh, dus dat wordt uh, een, hele, een hele klus voor Haas. Wat adviseer je hem? Wat, wat uh, moet hij gaan proberen? Nou, Hij moet in ieder geval goed serveren. Want je weet dat Roddick met Asus uh, voor de dag komt. Dus je moet dat enigszins bijbenen. Mm -hmm. En als hij in het begin goed kan spelen... en er misschien een tiebreak uit kan slepen... met een beetje gelukkig setwind, ja, dan gaat hij groeien. En dan wordt Roddick misschien nerveus. Even bij de mannen blijven. Federer moet nog tegen, in de tweede ronde tegen de Fransman Gilles Simon. Wordt dat de eerste echte test voor Federer? Ja, dat zou heel goed kunnen, want um, dat is de wedstrijd die uh, straks begint, de avondwedstrijd uh, in Melbourne. En Simon is de enige man die nog nooit van Federer heeft verloren. Nou, hoe vaak heeft hij dan tegen hem gespeeld? Twee keer. Dus hij staat dus 2-0 voor. Dus het is een soort angstkeek voor Federer. Dus ja, die zal toch aan de bak moeten. Dan naar de vrouwen. Oranje Rus had uh, nou heel weinig kans he, tegen Kuznetsova. Ja, ze verloren 6-1, 6-4. Uh, de Russen een uh, maatje te groot. Zeker in de eerste set. Het uh, tweede set uh, ging het met de Nederlanders toch wel beter. Ze kwam zelfs 3-1 voor. Uh, kon de rallies aan. Het ging uh, ontzettend hard te keer op de baan. Uh, hoog tempo. Uh, maar ja, net wat te veel fouten van Rus. Uh, soms ook wat te wild. Wat te weinig variatie. Uh, maar al met al ja, als, als uh, uh, een, een kwalificatiespeelster... met een mooie overwinning in de eerste ronde, kan ze toch denk ik wel tevreden terugkijken op dit toernooi. Nog verrassingen bij de vrouwen of zijn alle favorieten door? Favorieten zijn door Henem, makkelijk tegen Baltacha uit Engeland. Wozniacki won makkelijk van de Amerikaanse King. Venus Williams was geblesseerd tegen de uh, Tsjechische Tsala Lova... maar won wel op het nippertje met 6-4 in de derde set. Dus met de hak over de sloot. Marcella Meske over de Australian Open. De Tweede Kamer houdt binnenkort een spoeddebat over Brandon... Elke dag wordt deze jongen vastgekedend aan een muur in zijn kamer... in een instelling in Ermelo voor verstandelijk gehandicapten. Ook is hij al die tijd, dat is inmiddels drie jaar, niet buiten geweest. Beelden van Brandon waren te zien in het programma Uitgesproken EO. Wij spraken met Jacques Heikoop eerder. Hij is psycholoog, heeft ervaring met mensen zoals Brandon. Hij wordt ook ingehuurd door het Centrum voor Consultatie en Expertise... dat bij Brandon betrokken is geweest. Heikoop denkt dat er een conflict aan ten grondslag ligt.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 Goedemorgen. Ja, als u hoort dat het misschien wel een conflict zou zijn... de oorzaak van de situatie van Brandon, wat vindt u daar dan van? Ja, kijk, waar het mij eigenlijk om gaat is... Um, dat wij in Nederland uh, een situatie zoals dit kind, uh, waar dit kind in leeft dat we dat onacceptabel vinden. En als er nou een conflict achteronder uh, uh, ligt... of dat uh, het CCE uh, wel een advies heeft gegeven wat niet opgevolgd is... dat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Kijk, waar het mij alleen maar om te doen is... is dat wij uh, in het volle besef dat we mensen zijn... met hele ernstige gedragsproblemen, uh, niet rusten voordat we daar uh, een goed antwoord op gevonden hebben. Mevrouw Woldert, wat, ja. wat nou zo typisch is, dat iedereen roept dit... Hè? behalve dan de instelling zelf, die met het probleem zit... maar iedereen zegt, dit mag niet, dit kan niet in Nederland, maar het gebeurt. Ja, en daarom, uh, dat is ook precies de reden waarom ik zeg... dat we nooit mogen rusten om net zo lang te blijven zoeken... met alle expertise die er in dit land is en misschien wel in het buitenland gezocht moet worden, om hier een goed antwoord op te vinden. Kijk, ik denk dat iedereen in Nederland weet dat er mensen met een verstandelijke beperking zijn met ernstige gedragsproblemen. En het is ook hartstikke moeilijk om daar een goed antwoord op te vinden. Maar dan moet je twee dingen doen. Dan moet je het op de eerste plaats... Uh, snel bij zijn, hè? dus niet zo ver op laten lopen dat je uiteindelijk echt niet meer weet hoe het verder moet. En zo'n en... jongen niet drie jaar lang binnenhouden lijkt me. Zo. En, dat, nou, en, en twee is dat, dat, dat je er nooit bij mag, uh, nooit mag berusten. In, um, in die situatie. Dus nooit mag zeggen, we hebben alles geprobeerd, we kunnen alleen maar voor zijn eigen veiligheid en die van de medewerkers uh, uh, dit doen. Ik ben ook in instellingen geweest met uh, mensen met een ernstige beperking, met hele ernstige gedragsproblemen, waar wel bewegingsruimte was, waar ook meubels stonden, maar waar mensen, uh, uh, waar heel erg lang gezocht is naar, uh, uh, met uh, stimulering door geluid, door activiteiten om mensen bezig te houden. En je ziet gewoon dat dit kind aan de muur zit en uh, zichzelf bezighoudt. Ja. Dus ja, daar schrik ik echt erg Is daar van. genoeg geld voor? voor want dat, dat vergt natuurlijk wel een enorme inzet van personeel, hè? Ja, natuurlijk ver, ver, ver, vergt dat een uh, enorme inzet. Maar laten we uh, twee dingen daarover zeggen. Op de eerste plaats... Is er heel veel geld hè, voor uh, instellingen voor mensen met zulke ernstige gedragsproblemen? Uh, die kunnen ze aanvragen en het krijgt eigenlijk ook altijd onmiddellijk. Uh, het tweede is, dat was het maar, ik, ik zou bijna zeggen: was het maar een kwestie van geld? Want dan kun je, geld, als er geld tekort is, kan je altijd oplossen. Maar waar het mij om gaat, is dat we niet in Nederland niet mogen berusten um, in de zorg voor mensen. Dat hè, bijna de gedachte, het kan niet anders en dus moet je maar aan de muur. Dat vind ik onacceptabel. Ja, maar uh, dat is emotioneel gereageerd. Dat zijn ook verschrikkelijke beelden. Uh, maar die instelling zegt ook: uh, wij weten het niet meer. Als dit nou de opstelling is, want u gaat ervan uit dat er dan een oplossing gevonden moet worden. Maar die kan helemaal niet zijn. Ja, um, ik, ik reageer niet emotioneel. Ik reageer vanuit mijn kennis en ervaring uit de zorg. Ik heb 25 jaar zelf in de zorg gelegd. Ik weet bijna als geen ander. Hoe moeilijk het is om op sommige gedragsproblemen een antwoord te geven. Maar kent u dit soort gevallen dan uit de praktijk en zou u dan een oplossing weten? Uh, ik, uh, ik, mijn kennis uh, in de praktijk uh, dat, uh, leert mij dat je bij dit soort hele moeilijke gevallen heel nauwgezet en heel langdurig goed moet kijken waar de oplossing vandaan komt. En die zijn er bijna altijd. Wat wilt u dan van de minister horen? Ik wil van de minister horen uh, uh, wat de mogelijkheden zijn om in een veel vroeger stadium uh, uh, in te grijpen of advies te geven. Ja, maar en die mogelijkheden die kent u lopen, toch ook wel? Instellingen lopen eerst vast en ja. dan pas uh, uh, komt er, uh, kan er uh, expertise aangevraagd worden. En dat geldt eigenlijk niet alleen maar voor instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Want deze jongen is ook naar school geweest en het geldt ook voor... Uh, speciaal onderwijsinstellingen uh, die af en toe met hele ernstige gedragsproblemen zich geen raad weten. En dan moeten ze uh, ten alle tijde uh, expertise kunnen inhuren om uh, te helpen nadenken over wat het antwoord zou kunnen zijn. U zegt er dus is altijd een oplossing uh, te vinden. Uh, toch heeft deze instelling hem niet gevonden en er zijn uh, dus meer instellingen die hem niet vinden. Wat vindt u dat er dan tegenover die instellingen moet gebeuren? Deze instellingen moeten gewoon alle expertise en ondersteuning krijgen om tot op de millimeter te analyseren. Dat doen wat ze, aan zeggen ze. Is. Ja, daar ben ik dus niet van overtuigd, Want het centrum wat daarvoor is, is er het afgelopen jaar niet geweest. Dus, um, dus ik wil echt eerst de overtuiging hebben dat alles uit de kast is gehaald, maar dan ook werkelijk alles. Inspectie om, voor de gezondheidszorg is er ook geweest, weet ervan. ja. ja. Ja, maar kijk, dat de inspectie ervan weet en dat de inspectie zegt, nou, ze hebben zich aan de week, wekelijks besprekingen gehouden, er is een, een, psychiatrische, een psychiater verantwoordelijk, ze hebben netjes het verzoek bij de rechter gedaan. Ja, dat is allemaal afvinken op een formele, gestandardiseerde manier van kijken. De inspectie zou natuurlijk uh, kijken of de instelling aan de, aan, zeg maar de, de regels voldaan heeft. Maar dat is een heel andere vraag dan de ethische vraag. Die wij in Nederland ons moeten stellen. Willen wij uh, dat het uh, hier in Nederland voorkomt dat kinderen of volwassenen vastzitten of in isolement opgroeien? En mijn antwoord is daarop: uh, uh, dat kan en dat mag in Nederland niet het geval zijn. Agnes Wobert, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Dank u wel. Graag gedaan. Wij vroegen u wat u wilt weten over de Wikileaks, de gelekte kabels. Nou, u krijgt zo antwoord op uw, op uw eigen vraag. Eerst naar Sean Bakker voor de verkeersinformatie. Met nog 34 files, 120 kilometer bij elkaar. Twee opvallende, na aanrijdingen op taal 2 van Amsterdam naar Den Bosch... bij op het Oude Rijn, 9 kilometer... Inmiddels zijn de rijstroken weer open. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum was een ongeluk gebeurd bij Echtold. Daar staat nog 6 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Chinese president Hu Jintao beleeft op dit moment zijn finest hour. Met alle ega's is hij ontvangen op het Witte Huis in Washington voor een vierdaags staatsbezoek. Bezoek dat in het teken staat van het aanhalen van de banden... tussen de twee grootmachten, de Verenigde Staten en China. gaan we over praten met China-specialist van het instituut Klingendaal... Ingrid de Hoge. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, China is naar de Verenigde Staten toegekomen. Toch lijkt het erop alsof president Hoe de toon zet bij dit bezoek. Zou dat beeld kunnen kloppen? Dat lijkt er inderdaad op, omdat China op dit moment de sterker is... zou je kunnen zeggen. Maar toch, ook voor China hangt er erg veel af van dit bezoek. Dus eigenlijk is het voor beide partijen enorm belangrijk dat het bezoek tot een goed einde wordt gebracht. Ja, dan is een goed einde natuurlijk een rekbaar begrip. Uh, er zijn er nogal wat spanningen geweest hè, het afgelopen jaar. Kunt u nog eens schetsen hoe dat verliep, wat er zo al gebeurde? Ja, ik kan wel zeggen dat het echt een jaar van crisis is geweest. Er zijn veel economische problemen, irritaties over de onderwaardering van de Chinese munt... Amerika heeft een enorm handelstekort met China. Er zijn spanningen geweest over China's betrekking met Noord-Korea. Amerika vindt dat China niet genoeg doet... om Noord-Korea aan de onderhandelingstafel te krijgen. Spanningen over Iran... Er zijn militaire incidenten geweest in de wateren rondom China. Er zijn de zorgen over China's militaire opkomst. Er is een hele rijde de wapenverkoop van Amerika aan Taiwan. Een heleboel eh, problemen zijn de afgelopen jaar geweest. Denkt u dat ze het daar allemaal over gaan hebben... of gaan ze het eenvoudig over geld hebben? Economische onderwerpen zullen aan de top van de agenda staan. Maar ook deze militaire incidenten zullen wel ter sprake komen. Amerika heeft aangegeven dat het de mensenrechten wil aankaarten. Dat zal heel beperkt gebeuren. En dat moet natuurlijk voor het Amerikaanse publiek. Dus er zal toch uh, een, een breed scala aan onderwerpen zullen aan de orde komen. En u zegt, um, in feite is China toch een beetje de bovenliggende partij op dit moment. Als je kijkt naar de twee landen. Wie heeft wie nu meer nodig? Eigenlijk hebben beide partijen elkaar even hard nodig. Want China is ook weer afhankelijk van de export naar Amerika. Daar mm -hmm. verdienen ze hun geld mee. Op allerlei uh, politieke onderwerpen hebben de twee elkaar nodig. Dus eigenlijk is, is die verwevenheid, uh, die onderlinge afhankelijkheid... min of meer gelijk. Alleen op dit moment is uh, Amerika in een financiële economische crisis. En China niet. Nee, maar China wil wel ten alle tijde voorkomen dat er een einde komt aan de economische groei natuurlijk in het land. Want anders komt er sociale onrust. Ja, dat klopt. Het toename van het aantal sociale incidenten in China. Dus dat is heel belangrijk. Maar tegelijkertijd wil China ook voorkomen dat de crisis in Amerika al te lang voortduurt. Want dan zal de Chinese economie ook weer onder lijden. Dus een volkomen wederzijdse afhankelijkheid. Ja, die economie, de handelscontracten, dat staat ook wel centraal hè. Tijdens, dit, tijdens dit bezoek. Alle multinationals, van Coca-Cola tot Ford, ze komen allemaal aan, zitten aan het diner. O, groot, hoe belangrijk is dat, dat onderdeel van de missie? Ja, eigenlijk bezoek. is dat, zei ik net al, staat aan de top van de agenda. Gisteren, een dag of eergisteren, eigenlijk een dag vooruit, uh, vooruitgaand... is er een economische missie in Amerika aangekomen onder leiding van de vice-minister van Handel... En uh, de eerste grote contracten zijn al getekend. En er wordt verwacht dat er toch wel voor een paar miljard aan uh, contracten wordt getekend tijdens dit bezoek. Hmm. En u zegt eigenlijk dat dat, dat zal het allerbelangrijkste zijn. Uh, want, want als we dan kijken bijvoorbeeld naar wat u net al even aanstipte, uh, de stijging van de yuan, dat gaat niet gebeuren. Hè? Want daar heeft, dat, dat, dat kan China op dit moment niet gebruiken. Dat was eigenlijk geen grote stijging. Je ziet over het afgelopen half jaar is de Chinese munteen met kleine stapjes wel gestegen. Mm -hmm. uh, dat, dat zijn kleine gebaren van China, maar de grote waardestijging kan niet verwacht worden, want dat kan de Chinese economie niet aan. En China heeft ook steeds ook voorafgaand aan dit bezoek gezegd. Uh, dat, dat kunnen wij nog niet doen, dat doen wij op eigen tempo. Dus dat is iets wat de Amerikanen moeten accepteren. Ja, de Amerikanen willen ook niet accepteren dat uh, bijvoorbeeld hun producten in China zo moeilijk uh, geïmporteerd kunnen worden. Zal China bereid zijn daar iets aan te doen? Nou, China heeft aangekondigd uh, dat men daar opnieuw naar zal kijken... Ja. en misschien een aantal regelingen wat zal versoepelen. Andersom, zegt China ook, sommige van onze producten... kunnen ook niet makkelijk Amerika binnenkomen. Uh -huh. Er zijn enorm hoge belastingen, tarieven worden dan geheven. Dus er is, uh, aan beide zijden liggen er zeg maar, wat eisen op tafel op dat terrein. Zeg, er speelt ook altijd een... Uh, de, de, de First Lady speelt een belangrijke rol bij dit soort bezoeken. Michelle Obama uh, bijvoorbeeld. Um, is er een mevrouw hoe? Ja, er is een mevrouw groen, die heet mevrouw Liu. Maar in China zijn de vrouwen van leiders altijd op de achtergrond. Dus er is niet veel bekend over, elkaar, over haar. En zij is ook niet een, een glamour figuur, niet zoals uh, Michelle Obama. Okay. Dus die zal niet ingezet worden? <laughs> zij zal niet ingezet worden. En ze zal zeker een eigen programma hebben met uh, Michelle Obama. Maar daarover is eigenlijk niets bekend. En, en Obama en hoe? Liggen die twee in elkaar? U dat inschatten? Dat is niet helemaal duidelijk. En gisteravond heeft er een klein informeel diner plaatsgevonden op het ja. Witte Huis. En dat was ook bedoeld voor beide leiders om elkaar wat beter te leren kennen. En misschien toch een band van vertrouwen op te bouwen. Want het nou, werd net uh, gezegd, economische uh, betrekkingen is misschien het allerbelangrijkste tijdens dit bezoek. Maar eigenlijk de onderliggende, uh, het onderliggende belang van dit bezoek is toch dat het vertrouwen weer wat hersteld wordt. En dat die rivaliteit tussen beide partijen die niet eenmaal zal blijven bestaan... dat die in de goede banen geleid wordt. En daarvoor moet je elkaar een beetje vertrouwen. Je moet elkaar toch ook een beetje aardig vinden. En men probeert nu dat te creëren tijdens dit bezoek. Nou, in ieder geval praten ze met elkaar. Dat is al heel belangrijk. En ze eten met elkaar. Liefst twee keer officieel. Het is wat. Ingrid de Hoge, China-specialist van Klingendaal. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. Zes minuten voor negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. Vrijdag kregen we hem in handen. De code die ons toegang verschaft tot de vele Wikileaks documenten. Sindsdien zijn allerlei collega's aan het zoeken. In de ruim 3000 stukken, een stapel van zo'n 8000 pagina's. NOS Net heeft kijkers en luisteraars gevraagd... in welke onderwerpen zij geïnteresseerd zijn. Nou, zo'n 100 mensen hebben daarop gereageerd. U nou, bent echt geïnteresseerd in de meest uiteenlopende onderwerpen. Uh, sommige thema's komen regelmatig terug. Ik ben Daan van Os, 13 jaar en kom uit Geldroep. Ik zou graag een Wikileaks documenten zien over de verkiezingswinst van Wilders en over de val van het kabinet Balken en De uh, Vier. Mijn naam is Jammer, ik kom uit Zeist. En ik vroeg me af of er uh, enige druk of kritiek uh, vanuit de Verenigde Staten is geweest op ons huidige softdrugsbeleid. Ik vind dat het huidige kabinet uh, een behoorlijk strenge aanpak heeft uh, vergeleken met de afgelopen jaren En ik vroeg me af of de Verenigde Staten... Uh, ja, ...daar iets mee te maken hebben of niet? Ik ben Ineke van Dongen, ik woon in Doorwert. ...en ik heb de NOS gevraagd om te zoeken in de Wikileaks documenten... ...op de termen UFO, Disclosure en Extraterrestrial. Omdat ik op meerdere sites de laatste tijd uh, berichten zie... ...dat er al heel erg lang contact is met uh, extraterrestrials... ...en dat, dat, uh, dat er een cover-up daarover is... ...ben ik heel benieuwd of dat inderdaad zo is... Nou, dan wil ik dat ook wel meteen weten, Welke Boom. Ja, goedemorgen, Laren. Nou ja, over, uh, over die ufo's kunnen we kort zijn. Daar hebben we natuurlijk op gezocht in de kabels, maar niks gevonden. Ja. En ook niet op andere zoekwoorden in deze sfeer, zoals extraterrestrial en aliens. Dus uh, kennelijk zien de Amerikaanse diplomaten ze niet in Nederland. Of het staat alleen in de geheime top-secret cables, want die hebben we niet. Dus helemaal kunnen we het niet uitsluiten, maar we zijn ze niet tegengekomen in elk geval. Nou, dat willen de mensen weten, ook al zijn ze 13 jaar over de val van Balken en de Vier. En over het softdrugsbeleid, zijn dat wel zo'n beetje de thema's waarom men vraagt? Nou, over dat drugsbeleid zijn we inderdaad wel uh, dingen tegengekomen. Uh, het is natuurlijk bekend dat de Verenigde Staten een ander drugsbeleid hebben dan uh, Nederland. Dat is geheim ge ge geen geheim. Maar opvallend is dat er in één kabel uh, aanwijzingen zijn dat de Amerikanen ook wel begrip hebben uh, voor de Nederlandse aanpak, wel voordelen uh, daarvan zien. In die kabel zet uh, topman Tom Driessen van de Nationale Recherche nog eens uiteen dat uh, Nederland onderscheid maakt tussen harddrugs en softdrugs, waarvan dan de consumptie wordt getolereerd. Zo staat dat daar. En uh, er is daar, bij dat gesprek uh, is ook een attaché van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA aanwezig. En die zegt daarin dat uh, Nederland de laagste verslavingscijfers heeft van Europa. En dat jongeren ook op steeds latere leeftijd uh, voor het eerst drugs gaan gebruiken. Ja, dat is toch wel een, een vorm van begrip voor, voor het Nederlands beleid. Wat ja. die Amerikanen daar uh, uiteenzetten. Ja, en Daan van Os, uh, Marcel Zijterleven is ook benieuwd naar de opkomst van Wilders. We hebben al begrepen dat daar veel uh, over geschreven is. He? Ja, nou, we hebben zelf natuurlijk op onze website en uh, via radio en televisie ook al veel aandacht besteed aan de Amerikaanse... Kijk op Wilders, die ze geen vriend van Amerika noemen. Maar de eerste kabels die wij hebben zijn van rond 2000. Het merendeel is van recentere datum. Uh, de naam van Fortuin komt ook wel een paar keer voor. Uh, Wilders veel meer... En um, ze vergelijken de opkomst van Wilders ook wel een beetje met Fortuyn. Uh, hij zou een, een prominente plaats in de Nederlandse politiek kunnen veroveren. En uh, interessant misschien nog, Fortuyn noemen ze far right... en Wilders noemen ze extreme right. Ah, en dat is toch nog een stukje rechtser. Dat is zo. Dank je wel. document over die discussie trouwens over het Nederlands drugsbeleid. Onder andere is vanaf uh, 9 uur terug te vinden uh, op nos.nl. Over de rest hebben we al geschreven. Vindt u allemaal terug op onze website in het dossier Wikileaks. Veel plezier ermee. Sport op Radio 1. Wat een doelpunt zeg. Vanavond om 7 uur voetbal. En dan gaat die bal er toch nog in. VVV Utrecht. Oh, Tente doe Maar dan wordt de bal voor rechts. veranderd ja. de goal. AZ NEC en Ajax Feyenoord. Wat een geweldige aanval uit het boekje. NOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Onderhoud je met CRM-software van Archie. Centraal Beheer Agmea weet.